32e aflevering van Op glad IJs. Waar gaan we naartoe? Recht naar Marlies Pouw, natuurlijk, naar waar anders. Ik heb haar juist aan de lijn gehad. Ze zal bij haar thuis op ons wachten. Ja, wat is Bruinoven? Naar waar? Weet je wat, jong? Dat kan mij voorlopig weinig schelen. Een internationaal aanhoudingsbevel. Als je dat geregeld krijgt, heb je mijn zingen, ja? Ja, ja, doe maar wat je wilt. Voilà, nog een vogel die gaan vliegen is. Georges de Keuster is met minister De Beulen voor een week naar Straatsburg. Maar we weten waar hij zit, dat is toch wel al iets. Als hij daar zit, hè Guido, als. Kom, maak dat we naar Marlies Pau zijn. Ik ben heel benieuwd om te horen waarom zij niet verdwenen is. U hebt hem nog nooit gezien. En de naam Udo Gerhard zegt u ook niets? Nee, helemaal niet. Ik geloof u niet, mevrouw Paul. Bekijk die foto toch nog maar eens grondig. Dat hoeft niet, commissaris. Ik heb die man nog nooit gezien. Enig idee waar meneer Moen naartoe kan zijn, mevrouw Paul. Nee, inspecteur. U hebt me een paar dagen geleden een diskette gegeven... met een kopie van meneer Geldof zijn agenda. Was dat een exacte kopie van het origineel? U, u wil het origineel zien? No problem. Komt u morgen vroeg maar naar het bedrijf... dan kan u het met eigen ogen zien. En breng meteen nog maar een financiële expert mee... En een computerspecialist en zo. Visibusters Busters heeft niets te verbergen en ik ook niet. Ik denk juist dat u veel te verbergen heeft, mevrouw Paul. En ik denk dat u in het wilde weg bezig bent, commissaris. U bent gefrustreerd omdat u onderzoek maar niet wil vlotten. Het wordt gefrustreerd gebruikt u graag, hè? En by the way, ik denk dat u een serieus probleem met vrouwen hebt. Oh ja? Ja, ja u kan duidelijk niet verdragen dat een vrouw een belangrijke functie heeft. Wel goed dat u daarover begint. Mevrouw Pauw, ik zal open kaart met u spelen. Misschien dat uw geheugen dan plots weer begint te functioneren. Hè? We hebben van meneer Moon gehoord dat Mario van Hille niet alleen ontslagen is... ...omdat hij aan de drank zat en zijn werk verwaarloosde... ...maar ook omdat hij een relatie had met u. Ach, bullshit. Maar vooral omdat Frank Geldof dat niet kon verdragen... ...want hij wou zelf iets met u. Commentaar, mevrouw Pauw? Dat is van A tot Z gelogen. Ik heb geen idee waarom die Moon u dat soort crap verteld heeft. Maar er is niets van aan. Is Mario van u hier komen opzoeken, mevrouw Pauw? Is hij misschien uw hulp komen vragen, zoals hij dat ook bij meneer Moon gedaan heeft? Nee, vanille is hier nooit geweest. En ik verzoek u nu om mijn huis te verlaten. Goed, mevrouw Pauw, we zullen u niet langer ophouden. Maar ik geef u op een briefje dat we elkaar zeer snel zullen terugzien. Ja, niet als het aan mij ligt. No way! Ja, ja, ik geef het toe, Guido, oké. Okay. Ik was inderdaad met de botte bijl bezig. Ik krijg maar geen hoogte van de mensen, hè. Ze licht waar we bij staan. Ja, toch al logisch, hè. Volgens jou is het de spil van een ingenieuze samenzwering. Dat steekt mij het meest van al tegen. Ik geloof dat niet meer. En weet je waarom? Omdat zowat iedereen die met onze zaak te maken heeft plots verdwenen is. Behalve zij. Nou, nu ben je me helemaal kwijt, hè. <tie> Ja, bovendien, bij de Beulen is niet verdwenen. Die zit in Straatsburg op een Europese ministerraad. Ja, met zijn chauffeur, ja. Afwachten of dat wel waar is, hè? Ja, nu ga je er al vanuit dat zijn kabinet ons iets voorgelogen heeft. Guido, de Beulen interesseert me voorlopig niet. En zijn chauffeur ook niet. Oeh, en een paar uur geleden was die chauffeur volgens jou... misschien wel de moordenaar van Jelle Geldof en Cindy Cardier. Vergeet het, Guido. De sleutel ligt hier, bij Marlies Pauw. Ze is met iets anders bezig, maar ik heb geen idee met wat... Zeg, en stel nu eens dat Marlies Pauw ook voor Echelon werkt. En dat ze zoals Frank Geldof in feite voor de anti-globale beweging werkt. Bijvoorbeeld? Nog eens, Guido, ik geloof geen bal van heel dat Echelon-verhaal. Daarbij, als ze bij Europol wisten waar Frank Geldof mee bezig was, waarom zouden ze dan niet weten waar Marlies Pauw mee bezig is? Nee, nee, nee, daar zit veel te weinig logica in. Ja, maar... Wat als ze echt voor Echelon werkt... en dat Europol of de staatsveiligheid daar voorlopig in de gaten aan het houden zijn? Ja, straks gaat me ook nog vertellen dat er Oedo een geheim wapen van Europol was. Dat nou, doen we niet, flauw Pieter. Ik probeer gewoon constructief mee te denken. Dat is heel goed van u, Guido. En ik apprecieer dat ten zeerste. Maak het maar niet ongerust. Maar ik blijf erbij. We hebben met iets anders te maken. Hoe laat is eens... Bijna kwart na elf. Oké, okay, koers naar Lestamine. We zullen daar nog wat verder speculeren... Van in. Ah, Goed dat gebeld. We zijn op weg naar L'Estamine. En ik heb u eigenlijk iets te vragen. Ik heb toevallig geen zin in een slaapmutje. Ah, wel. In dat geval zien we daar binnen tien minuten. Oké. Okay. Ja, tot zo. Rischek heeft nieuws voor ons. Bangelijk nieuws, zegt hij. Bangelijk nieuws? Ik denk dat hij belangrijk nieuws bedoelt, Guido. Ja. Johan is in de kelder bezig. Hij heeft mij aan het werk gezet. Uh, een duvel, een pilletje met een citroenje never en een spa bruis voor mezelf. Zeg, waar is de kraag van die duvel naartoe, Guido? Inspecteur Bishenwein in Geneve, nee? Ga je een procentje hier in café zeker? Sorry, dokter, ik heb mijn best gedaan. <laughs> tak, yes. Ja, ja, is klaar. Uw spa bruis is perfect ingeschenkt, niet? Ingeschonken, toch ja. ja. to. Vertel ons nu uh. maar eens. U bangelijk nieuws. En niet bangelijk, belangrijk. Ja. Ik heb daar straks een klein experiment gedaan in onze autopsielokaal. In verband met de moord op Jelle geldhof ja, Dat moet ook lukken. Want daar wil ik <totstuk> het ook eens met u over hebben. Ja, sorry, uh, vertel verder. De, daak, ik, ik heb zitten denken en denken. Die hammer, hè? Die klauwhamer. Daak, is dat wel het moordwaffen? Weet je... Peter inspector, die lijken van madame en die kinderen waren zo'n compleet in ontbinding. Je? Ja, vanwege die geblokkeerde thermostaat, ja. Uh, ja, daar wil ik u trouwens ook iets over vragen. Eerst verder maken met mijn verhaal. Nee. Ja, ja, Wegen die ontbinding waren ze al zo zeer moeilijk om exact uit te maken, is Jelle dood van kloppen met hammer. Ja, zo zag het er toch naar uit, dokter. Inspector Owaga, waarheid is soms helemaal anders. Hè. Want ik weet nu, Jelle is gestorven. Door pistool. Hoe? Je hebt dan toch een kogel gevonden? Nee, ja, roze, meneer Speter. Jelle is volgens mij doodgeklopt met uh, dingen... Uh, wie op mijn uh, achterkant. U bedoelt met de kolf? Nee, niet de kolf, ja. ja door iemand die razend was. Door iemand die in grote paniek was. En dat hebt u met een experiment ontdekt? Ja, dat... Ik denk niet dat ik echt wil weten hoe u dat gedaan hebt. Ja, maar jongens, schuwelijk. Ja, inspector, meneer Kolf of hammer is allebei afschuwelijk, niet? Dat is niet, uh, niet groot verschil voor slachtoffer, aber voor uw onderzoek. Ja, toch, oder? Ja, iemand die in paniek was, die razend was... dat ja. maakt wat mij betreft inderdaad een groot verschil. Ja. Want dat bewijst eigenlijk dat de moorden niet door één... en dezelfde persoon begaan kunnen zijn. Maar van de andere kant, uh, Rizek, kunt je zo dronken zijn... dat je niet eens voelt dat het opvallend warm is? Een beetje een idioot, dat vragen, niet, ja, uh, sorry. Ja? Dat meent je niet. Oké, okay, we komen meteen. Guido, geloof het of niet, maar Van Hille heeft juist naar het bureau gebeld. Hij wil nu direct met mij spreken. Kom, rap, voor het laat. Want ik kan weer die rekening betalen, ja? Ik heb nog slotjes.